Een zoektocht door het slecht begaanbare gebied leidde gisteravond naar het wrak. Afhankelijk van het weer wordt er vandaag naar de zevende inzittende gezocht. Rusland heeft een raket in gebruik genomen die zo snel is dat andere landen het nakijken hebben, zegt president Poetin. De avant-garde raket zou in staat zijn om snelheden, snelheden te bereiken van vijf keer de snelheid van het geluid. Poetin beschouwt de raket als een technologische doorbraak die vergelijkbaar is met de lancering van de eerste Sovjet-satelliet. De VS en Rusland zegden hun afspraken over wapenbeheersing in februari op. Sinds die tijd investeren beide landen volop in nieuwe raketten. Michael van Gerwen heeft zonder problemen de kwartfinales van het WK darts bereikt. De regerend wereldkampioen won met 4-0 van de Engelsman Stephen Bunting. Naast van Gerwen plaatste ook Nathan Espignol zich voor de kwartfinales... door Gary Anderson met 4-2 te verslaan. Het is nog niet duidelijk tegen wie van Gerwen het zondag opneemt in de kwartfinales. En het weer. Het vriest vannacht. Er kan ook mist ontstaan die lost in de loop van de dag weer op. Het is dan wisselend bewolkt en het wordt 2 tot 5 graden.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 They marriages the mic. If I am emote like a figure of speech, I'm the region eardrum, can't cheat, do a lesson like a Britain's on pop, like the gift of the gab, no it's when I time to grab an opportunity to tell you what's important in the city, no time for grumbling. Shit. your head